Het aantal doden in Luik is opgelopen tot zes. In het huis van de dader van de aanslag, Nordien Amrani... is het lichaam van een vrouw gevonden, mogelijk de schoonmaakster van zijn buurvrouw. Hij zou haar gistermorgen zijn huis hebben binnengelokt en hebben gedood. En een peuter die gisteren bij de aanslag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. Gistermiddag bracht de dader bij een kerstmarkt op een plein in Luik granaten tot ontploffing. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. Het CDA wil de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen blokkeren...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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is voor de woensdagmorgen een drukke ochtendspits, heeft te maken met het regenachtige weer. Er staat 201 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de Af Bunschoten 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouderijndijk 5. A6 Lelystad richting Muiden bij Almerenstad 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zandam bij de Zandijk 4. A9 Alkmaar Amstelveen, voor knopend Raasdorp 8 kilometer. A12 Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 5. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel 6. Op de A15 Gorkum richting Europort voor het knopend Vaamplein 4. Op de A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 6 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht voor Hilversum 4. A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen knooppunt Hoevelaak en Alfred Maarnstad 7 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 so long. 6.9 -F -F Baby Let me be Cause you don't care well, please Set me free Unchained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 Ook dit jaar kun je luisteren naar de winterse vijften. De winterse feiten. Koud, koud, De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De winterse feiten. De winterse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 Snow I'll think of you. It's cold. do do do Fijne dagen en...